Het weer vanavond meer opklaringen, de kans op een bui neemt af, morgen worden 23 graden op de wadden tot ongeveer 27 graden in het oosten. Wel kunnen er enkele stevige buien vallen. Dit was het NOS-journaal. Alleen weet je het niet. Waar ben ik nou mee bezig? Geloof is gebaseerd op de behandeling. Maar het ligt ook al aan hoe zo'n kind binnenkomt. mag geen doel meer in mijn leven had. Geloof kan combineren met je beroep. Mijn eetstoornis is gewoon hevig en heftig geweest. Over allerlei pastorale thema's. Voor een probleem en gokprobleem. Ik heb heroïne gebruikt, maar ik ben wel begonnen met blowen. Eén kind heeft wat meer duidelijke structuur nodig. Met andere drugs mijn gevoel weg drukken. Eerst keer een XC-pilletje. Dit is The Hoop Magazine. Thank you.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 wat ik zeg, ja, we, zijn, we zijn net zo, net zo mensen als iedereen. En het geeft toch, ja, een artiest heeft toch altijd wel... Vooral, ik denk dat we in het begin... Ja, we, we wilden gewoon lekker uh, onszelf blijven. En, ja. Ja, ja, misschien was ik er ook nog niet klaar voor. Nee, he, dat, dat kan. Dat zoiets had van, joh, doe het nou nog maar niet, hebben wij eens bespreken. Het kan ja, ook een als, beetje. Als het nu zou gebeuren, dan ga je naast je schoenen ja, lopen. Ja, precies, zoiets, dan, uh, dat kan ook het gevaar zijn. Ja, dat, he, dat ook bent, dat oei. zien we wel. Dat zien we ja. ook wel bij collega's die het... Uh,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 ja, ik denk... Uh, um, we gaan in het leven allemaal door, door fases heen. En de ene keer dan gaat het heel goed. En, uh, en dan... dan uh...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 Come to understand that they are precious poems printed in the palms of His hands.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 Maar dat, dat ik heb deed mijn zonnebril op en ik keek altijd naar de grond. Ja. En zo liep ik Oh, was de trein. jij dat? Ja. Maar, maar, maar hoe is dat dan als je... Nou ja, ook als je niet zelf de zangdienst doet... En, uh, er wordt, maar er wordt wel gezongen... En uh, mensen, duizenden mensen zingen een lied dat jij geschreven heeft. Ik bedoel, ik kan me toch voorstellen dat dat wel iets uh, teweeg brengt. Ja, daar sta je niet zo bestil. Nee.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 Noem maar op, het zei ja. depressie. Um, dat lied heeft veel voor ze mogen betekenen. Uh, herstel mijn eerste liefde. Uh, ben je bereid? Mensen die mailen dat ze door zo'n lied uh, zich hebben laten dopen... of tot bekering zijn gekomen. Uh, het lied als er vergeving is, kan er genezing zijn. We hebben een getuigenis van een vrouw die letterlijk uh, genezen is... doordat ze het, uh, de weg van vergeving is ingeslagen...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 Van het CPC, en dat is het Centrum voor Pastorale Counseling, ja. onderdeel van de hoop. <middels>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 Aan te passen de teksten, aan het spelen. En daarnaast zijn we bezig met een nieuwe kinderboekenmaand CD die uh, voor de zomer klaar moet. Wat we, wat we elk jaar doen. Ja, ja. De OK voor Kids. Dus daar beginnen maandag de opnames van. Dus, uh, we, dus zijn... we, we hebben veel om naar uit te kijken. Ja, ja nu inderdaad, weet je wil. wel. Ja. Ja, nou, oh. Eindelijk vast werk hebben we. <lacht> <lacht> <lacht> nou, ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat, uh, dat wij eventjes uh, mee uh, mochten luisteren met alle plannen en alles wat jullie uh, doen.